Ah, we hadden het over uh, anthrace, dus mensen die uh, ja. geweldig gepakt zijn, die ontroerd ja. zijn. Ja. Dat is anthrace van het Franse alteration. Hmm. Uh, wij hadden aftoeken en een toeker, ja. dat eigenlijk uh, ook weer verwijst naar het Frans toqué, dat is blagen, betekent tokken. Hmm. Uh, maar zoals Paula vorige keer zei, uh, een masken aftoeken betekent eigenlijk ze treiteren. Ja. Dus uh, ze gaf dat het voorbeeld van een kabas afpakken en beetje ja. veel. Een maskestoeker, ja. ja, ja, ja. Een maskes dus toeker. niet uh, slagen noodzakelijk. Nee. En Paula gaf ons de vraventoeker op ja. en dat was dus het uh, sikbaardje dat in uh, Mollem bestaat. Het Mollemse sikbaardje is een, een vraventoeker. Ja. Ook van een strikje gezegd is ons nadien ja. op het, de radio uh, meegedeeld. Af, Hadden we dus afketsen? We hadden het werkwoord afkaien, maar daar is eigenlijk toch weinig gesproken. Afkeien, iets afkeien. moet toch tamelijk oud zijn. Uh, ja, alliansen maken. Alliansen, nog zo'n Frans woord: alliantie, ja. alliance. een alliansen maken. Meestal heb ik de indruk dat het bij ons negatief wordt gebruikt. Je moet ermee geen alliantie maken. Ja, dat dus is geen. He? Ja, dus uh, geen relatie aangaan met iemand. Die geen, geen contact uh, blijven bewaren of beginnen uh, met iemand. Ja, we hadden het ook over afschulpen. Dat is een werk wat dat toch vrij oud is. Okay. Uh, bij ons meestal gebruikt het in verband met nagels. Ja. Nagels afschulpen. Ja. Dus uh, ze eigenlijk schulpsgewijs aftrekken. Uh, Maurice gaf ons zondag nog een goed voorbeeld van uh, afschulpen in dan de verband, als je uh, bolnaad zaagt, en die zijn te zwaar, dan moet je die ondersteunen, en ja. als je die niet ondersteunt dan breekt dat af, ja. onderaan, en dan schulpt dat af. Ja, een stukje blijft nog aan I, hangen, ja. je wordt met de zaag niet losende. Ja. ja. Is dat ook afschulpen? Ja, zo ja. en inderdaad, het is, het is dat eigenlijk, ja. wat ook het afschulpen van de nagel bedikt, niet door de zwaarte, maar dat je dus te... Het uh, ergens intrekt in de ja. nagel. Hè. Als ze uh, lang geworden, ze kunnen dan gemakkelijker veumen. Ja. Dat er zo'n scheuring komt. En, ja. en We hadden ja. ook over een, een alafstogje. En half alafstogje, ja. dat is bij ons meestal bij, bij ik zal maar zeggen, uh, kleinere huizen. Ja. Maar ook in huizen is een alafstogje. Als je zo'n bordes hebt, heb je daar hebt een voorbeeld gegeven van. Ja, ja. Het kasteel familie, van Nustraat, ja. ja we hebben toch ook zo'n. Een ja, Dat dus, uh, was een redelijke grote kelderkamer al, hè, en met veel trappen op, een plateau binnen, en dan daarvan een herniekeje met trappen zo, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar wat dat er dus gezegd is, als ik het goed verstond van dat uh, lafstoje, is het dus een benedenste, ja. en dan nog een bovenste, waar de vanstertjes ja. tegen de plancher liggen ja. eigenlijk. Ja, ja, ja, dat is de lafstoje. Ja. Ja. Dus direct onder het tak, hè? dus de, Ja, ja, ja. ja liggen zo, hè. Ja, die een au hebben dus ook gehad, hè? Dus uh, een uitroep, een tussenwerpsel, uh, dat meestal afkeer uh, uitdrukt. Uh, Vrijans wist te zeggen dat wij Nas ook hebben gehoord uh, in de kinder taal. Ja, ja. Ja, Ach, ik heb iemand een wat. boek gezocht, het stond er al eens niet. Het staat er niet. <laughs> ja. ah, dat is van en toch, toch kost ik het. Hè. We ja. zitten dan met dat werkwoord Sean en Shaan. Ja. en daar hebben we toch nog geen duidelijke uitspraken over gehad. Sean ja, en Of dat er een verschil, het heeft, verschil dat tussen is. Ja, of verschil tussen is. Misschien toch eens graag horen van onze luisteren of ze dat weten of zij ook nog zoon ja. en Shaan. Dus ja, ik zeg zoon, dat is dus, ja, uh, dat is negatief. Hè? Ja, het is in beide gevallen jouwen. Ja, maar uh, wat dat gaat hem, was dus iemand ten afscheid. Ja. En dat is dan positief eigenlijk. Ja. Hè? Dat is dus uh, alleen tot ziens. Ja, dus dus het tot uitwijven. Tot als men het gezichtsveld weg is, ja. als men een truim instapt en nog een keer buiten ja. en zo verder. Ja. Maar wat is dat Sean en wat is dat Sean